Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Amnesty International Nederland wil een onderzoek naar de gang van zaken... rond de Sinterklaas-intocht in Staphorst vandaag. kick Zwarte Piet wilde daar demonstreren... maar de burgemeester verbood die demonstratie op het laatste moment. Een groep tegendemonstranten, deels zwart Zwart-Geschmied, hield auto's tegen die vanaf de A28 naar Staphorst wilden rijden. Onder die auto's was er ook een van Amnesty International... die als waarnemer naar Staphorst wilde gaan. De auto werd volgens de directeur van Amnesty het tegengehouden en met eieren en olie bekogeld. Een kentekenplaat werd eraf gehaald en de spiegels zijn vernield. Minister Kaag van Financiën heeft gewaarschuwd voor een recessie. En dat deed ze in een speech op een congres van haar partij, D66. Kaag wil harde bezuinigingen voorkomen en zei dat het kabinet volgend jaar moeilijke keuzes moet maken. En ze zei ook dat alles wat we in Nederland uitgeven eerst verdiend moet worden en dat gratis geld niet bestaat. In tegenstelling tot op het VVD-congres vandaag leidde het asielvraagstuk niet tot discussie bij D66. De leden namen unaniem een motie aan voor de zogenoemde spreidingswet voor asiel. Bij een pluimveebedrijf in het Noord-Limburgse dorp Oostrum, bij de Duitse grens, is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 223.000 leghennen zijn geruimd. De 43 pluimveebedrijven in de directe omgeving worden nauwgezet in de gaten gehouden. Een deel van die bedrijven ligt in Duitsland. De Braziliaan Wilton Sampaio is maandag de scheidsrechter bij Senegal tegen Nederland op het WK in Qatar. De 40-jarige Sampaio debuteert als scheidsrechter op een WK. Wel was hij vier jaar geleden als VAR actief op het wereldkampioenschap. Welke wedstrijd de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkerli mag fluiten is nog niet bekend.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 Welkom in de tweede uur van Entertainer for You. En dat allemaal vanaf de tolweg 10 hier bij CFM. En um, ja, wat gaan we doen? We gaan weer lekker muziek draaien. De drie bedrijven vindt hij. En uh, natuurlijk ook nog uh, de verzoekcarousel. En uh, ja, dat, uh, ja, dat was het. Hey, um, op die 106.9 natuurlijk. Uh, Corrie Konings was dit. En uh, duizend keer aan jou gedacht. <lacht>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 En zo mooi had kunnen zijn Ik kan niet zonder jou Ik heb geprobeerd, maar Heb ik jou aangedaan Maar het ging meteen al vaart Niemand meer die van je houdt Dat was kloten. Zonder liefde om me heen In een kramertje alleen Zonder jou ja. Zonder jou verwend Hé, hey, hey, dit was ik niet gewend Nou, daar zit ik dan Met mijn hele grote mond Ik heb zo spijt van wat ik deed Hier die janken op de grond Ik kan niet zonder jou ...jou aangezond. Aangezond. Dat was hij dan. Ja, Rob Zorren en ik kan niet zonder jou. En dat allemaal hierbij bij ZFM Entertainment... voor jullie op die db plus 6a. En ja... Verzoekplaat aanvragen? Ga naar ZFMArtisten.nl Zo is dat. En uh, dit is de nieuwe van uh, Johnny Bach... ...en Sylvia Romy... En als je gaat, oftewel Barry and if you go. Als je gaat, als je gaat dan stort mijn hele wereld in mijn lief, Jouw afscheid, het als je gaat, Als je gaat, kom ik hier nooit meer overheen. Ik mis jouw liefde en jouw warmte. Als je gaat. Dan neem je al mijn dromen, mee, het fundament waarop we balde. Als je gaat, ben jij niet langer hier. Wij weten blijd ik zielsveel van je houden. Als je I'll leave it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 Wordt onze liefde blinde vrij, je blijft de liefde van mijn leven. Als je gaat, blijf een parels van verdriet. Voor eeuwig aan elkaar verbonden. Je blijft een deel van mij, maar op je gaan, laat ik je vrij. Zo, dat was je dan. Johnny Bach en uh, Sylvia Romy en dat allemaal uh, met de ja het bevoerde nummer van If You Go van Barry en Aline in de jaren 70 en als je gaat prachtig nummer en wat vind jij ervan Marius ja zeker een prachtig nummer ja toch Goedenavond. avond het is leuk dat ik jou nog even te pakken krijg uh, jouw nieuwe ja. nummer uh, bye bye Belinda. Hoe kom je eraan? <laughs> nou, hoe kom ik eraan? <laughs> Daar heb ik wel voor gewerkt. oké. Nee, oh, okay. <laughs> nee die, uh, nou, dat is eigenlijk wel een heel oud nummer. Ja. De Flippers. Ja. En toen, Martie Dans werd er toen nog, uh, ook nog gezongen, gekofferd. Ja, volgens uh, mij was het in de jaren 80, hè? Eind jaren 80, geloof ik. Ja, de Flippers wel in de jaren 80, ja. Ja, ja. Dus, uh, nou, later Marty Dans. Dat is 12, 13 jaar terug, denk ik. Ja, ja. Dus dacht ik van, nou, ik vind, en ik vond het altijd een leuk nummer. Dus ik denk, nou, nou ik zat met Frank, uh, zat we om de tafel. Ik zeg, kunnen we hier niet iets moois van maken? Gewoon even een, uh, ja, een feestnummer. Ja, nou, dus, het, is, het is een leuk nummer, inderdaad. Ja, dus hebben wij een mooi feestnummer van gemaakt. En uh, ja, ik ben er uh, super trots op, het is dus goed gelukt. Ja, toch? Ja. Hey, en uh, wat, uh, wat gaan we nog meer van jou verwachten binnenkort? Uh, nou, binnenkort uh, in het volgend jaar daar komt dan weer uh, wat moois aan. Uh, een duet nog. Oké. Okay. En uh, ja, nog een rustige eigen nummer. Dat, dat wordt dan een heel rustige nummer. Ja, Oké, okay. uh, bel Ja, dus het komt kom wel heel veel mooie dingen aan. Ja, een beladen. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja, ik, uh, ja. <lacht> Mijn vrouw is zwanger. En, uh, ah, gefeliciteerd. En ik, uh, ja, en we krijgen een kleine erbij, een dochter. En ik heb allemaal vier jongens eigenlijk. Ja. En die wordt dan, uh, ja, de vijfde wordt, wordt een dochter. Dus uh, okay. ja, dan ga ik toch wel een mooi over. Uh, ja, ja. Hey, En wanneer maart. gaat dat gebeuren? Uh, ja, toch, uh, ik denk, uh, ja, maart. Maart, maart. Maar In het voorjaar. Ja. Ja, heerlijk. Uh, ja, goede timing. <laughs> ja, toch? Ja, dacht ik wel. Hé, maar, uh, Marius, uh, ja. Jij was bezig, hè? Ja, ik was bezig. Ik moet vanavond optreden, ja. Oké, okay. dus uh, dan ga ik je niet langer ophouden. Want, uh, Hey, met al slappe slappige trof. zwits. <laughs> hey, maar als jij het als jij, ja, nummer aankondigt, dan, dan draai wij hem. Ja, dat is goed. Lieve luisteraars, hier komt hij dan. Bye, bye, Belinda. Hé, hey, Marius, dankjewel, man. Is goed, vriend. En uh, heel veel succes vanavond en een goed weekend. He. Is goed, man. Doei, doei. Hoi, hoi. Rode, roze, rode wijn. Kaas met en wat maar ook al heb ik veel gezeurd Toch is er steeds nog niets gebeurd Oh, ze brengt me van de wijs Maar ze heeft een hart als ijs Zeg ik dat ik van haar haal, Laat dat volledig koud Dan heeft zij alweer geslauwd Ik nou niet, handjes thuis. Het is al laat, ik moet naar huis Het is weder nacht Krijg ik weer een beetje hoop Zie je wat de sterren doen Romantieke met dikke Krijg het plotseling heel heet Maar pak ik je zachtjes beet Schreeuw, het is een groot schandaal In die overvolle zaal met jouw welbekende kreet Doe nou niet, handjes thuis Het is al laat, het moet naar huis en hey, oh. ik mede nog een Niet handjes thuis, het is al laat. Het moet naar huis. Bye bij Linda. Bye bij Linda. Ik ken geen enkele man die zo lang wachtte Uh, dat was hij dan. Marius en Bye Bye Belinda. Hey. Zfmartisten.nl Ja, daar kun je dus naartoe. Voor een verzoekplaatje. Dus nog een keer: Verzoekplaat aanvragen. Ga naar Zfmartisten.nl Zo is dat. En dit is Willem Bart. En zakken naar de grond.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 Met je komt naar de grond Met je komt naar de grond Ben je brein zwart of blond Met je komt naar de grond Je komt naar de grond. Willem Bart hier bij CFM. Wat een lekkere feest, man. Ja, ik ja, krijg bijna het zomergevoel weer. En uh, ja, heerlijk is dat. Hé, hey, um, we gaan zo nog iemand bellen. Maar eerst nog even met... Uh, uh, ja, we, uh, muziek draaien van uh, Frans Baal. En, uh, ja, doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Zo dadelijk gaan we natuurlijk verzoeken, uh, even zoeken. Zo, uh, ja, gaan we gaan wel wat bezoekjes draaien, dus uh, blijf erbij. Doe nou niet, nee, doe nou niet. Of je mij niet ziet, we weten de beter. Laat mij niet zo staan. Doe nou niet, doe nou niet, nee, doe nou niet. Of je mij niet ziet, het leven duurt maar even. Ik ben toch zo verliefd.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 Yeah, yeah. En bouwen En uh, had het over, doe nou niet. Nou, wij doen het wel. Want ja. ZFM. Entertainment for you. Meer dan radio. En zo is dat. Aan de telefoon hebben we Ryan Nieuwkerk. Ryan, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, hallo. Hallo. Hey, Hé, hoe is het? Ja, heel goed. hebben jullie. Ja, hier, we mogen niet klagen. Ondanks dat het, ja, het toch wel vrij frisjes is. Maar goed, het is winter hè. Ja, ja, ja. Helaas. Nou, ja. nee, maar goed, ja, het is niet anders. We moeten het ermee doen. We hebben een, een mooie lange zomer gehad. Dat sowieso. Dus die, ja, nemen, die, die, die, zo, die nemen ze ons niet meer af. Zo moet ik zeggen. Nee, klopt. Ja, nee, we hebben een fantastische zomer gehad. Dus ja, toch? We hebben niks te klagen nee. Nee, inderdaad. Hé, hey, jij hebt een nieuw nummer uit. Ik zeg je elke keer. Ja, dat klopt. Ja, wat, wat, wat, hoe, is de, hoe is dit ontstaan? Ja, eigenlijk uh, zijn we in maart met een uh, fantastische debuutsingel uh, begonnen. Die uh, heette Ik zal haar nooit meer vergeten. Ja. En uh, nu, natuurlijk moest er een uh, ja, fantastisch uh, vervolg komen. En dat hopen we nu te bereiken met de nieuwe single. Ik zeg je elke keer. Oké. Okay. En uh, ja, hij gaat, uh, als ik zo kijk, want wanneer is hij uitgekomen? Hij is in uh, begin oktober is hij uitgekomen. We ja. hebben een uh, leuke single release party erbij gehad. Met Wesley Boes en uh, Stef Eckel, onder andere. Dus, ja. ja, dat was een, een avond om nooit te vergeten, kan ik het wel noemen. Ja, ja ik vind het Stef Eckel zegt, dan denk ik altijd gelijk aan het nummer: liever te dik in de kist. Ja, dan weer een feestje gemist. <verg>... Ja, <de hepp claro> ja, ja, goed, dat is ook een geweldige plaat. Hey, ja, totaal iets anders als, als uh, ja, dit nummer wat jij hebt uh, uh, ja, gemaakt. Echt wel. En, ja, en uh, heb jij hier aan meegeschreven, Rijn? Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, Emiel Hartkap en Noor Sparda die hebben het nummer uh, geproduceerd en ook geschreven. Ja, en uh, er zijn uh, zulke vakmannen in hun werk. en We hebben zulke ja, echt wel de, tientallen hits op hun naam staan, ja, dus ja. ik vind het graag uh, aan hun over. Ja, ja zeker uh, Emiel en... Uh, Nee, dat, dat, dat zit allemaal goed, joh. Echt wel? Ja, daar ben ik uh, super trots op dat ik met die mannen mag samenwerken. Ja, ja, ja nou, dat, dat, dat, dat, uh, dat snap ik inderdaad. Hè, want uh, ja, het zijn niet uh, de minste, zeg maar. Klopt. Nee, zeker niet. Hey, en um, wat, wat, wat gaan wij nog meer verwachten van, uh, of tenminste, wat kunnen wij nog meer verwachten de komende tijd met uh, Ryan kerk? Nou, eigenlijk uh, komt uh, dit jaar nog een nieuw single uit. Ja. Met een knipper het Carnaval... Okay. Hij komt, uh, Ja, hij komt, eind december komt hij uit. Okay. En uh, volgend jaar, dat kan ik al vertellen, komen we met een eigen EP-album met zes eigen nummers erop. Met, en dan gaan we echt proberen een uh, eigen rij en diegex te creëren. Dus ja, ja komen er komen nog zeker mooie dingen aan. Oké. Okay. En uh, ga je nog uh, van de zomer aankomende zomer uh, nog ergens op, op podiums optreden? Staan er al uh, uh, boekingen voor, of? Nou, de boekingen die stromen lekker binnen inderdaad. Uh, nou, en dat is ook voor de aankomende weken en de aankomende maanden. Dus dat is super leuk dat ik zo volop geboekt word, inderdaad. Ja, wat heb jij ook een eigen site, Rijn? Ja, we hebben een eigen website, dat is www.rijenniekerk.nl. En we hebben een eigen Facebook- en Instagram-pagina. Dat is appzangerrijenniekerk. En dan kunnen mensen me op volgen. En ook natuurlijk bekijken wat erop staat. Want ik plaats er na elke optreden een YouTube-op. Dat de mensen toch de feest weer in de, in de huiskamer ja. terecht ja, ja. Ja. ja, want YouTube eh, kun je ook gewoon uh, wat, wat dingen zien, hè? Ja, YouTube hebben we de videoclips uh, natuurlijk van de, van de nummers bij. Of uh, dan kunnen de mensen ook diverse interviews terugluisteren. Dus. Ja, ga je nou ja. ook nog een eigen kanaal beginnen bij YouTube, of niet? Ja, die, die, die, die hebben we nu uh, ja, sinds een paar weken eigenlijk, uh, gelanceerd, ja. Oké, okay. ja. okay. dus dan kunnen ze zich op abonneren. Ja, zeker. Ah, Oké. Okay. Nou, bij deze is dat al in ieder geval. Dan, uh, ja. ja. En, um, Nou ja, einde, einde van het jaar komt dus een, de carnaval-zit uit. Klopt. Ja, uh, ja. Kun je, je daar een klein stukje van, van de sluier oplichten? Of uh, mag je daar nog niks over kwijt? Ik ga er niet vrij weinig over zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat het een hele leuke meezinger is. Misschien toch wel iets totaal iets anders dan de mensen nu van me gewend zijn. Ja. Maar. Dan mag de pret niet drukken, want er komen nog, in de maand komen er nog drie andere hele mooie nummers bij. Maar nu doen we een leuke, een leuke vrolijke meezing met een knipoog naar het carnaval. Ja, ga je nog wat met de kerst doen? Of, uh? Met de kerst ga ik gewoon uh, gezellig met het, uh, mijn vrienden en familie leuk een hapje eten en drinken. En, uh, ja, oké, okay, ook... lekker gezellig onder ons. Ook die zijn heel belangrijk natuurlijk. Hè? Ja, ja. En, en ga je ook nog, uh, ooit nog iets, uh, iets uitbrengen met de kerst? Uh, een leuke ballet of zo? Ja, ik zeg altijd, het zegt nooit nooit, nee. maar nu staat het nog niet op de planning, maar uh, ja wie weet natuurlijk, ja, dan weet weten niet wat de toekomst zou brengen verder. Nee, want heb je wel wat met kerst? Of, uh... Ja, kerst nummers eigenlijk... eigenlijk... Nee, nou, nee, met de kerst zelf bedoel ik. Oh, met kerst zelf vieren, dat vind ik altijd wel heel leuk. Ja. Alleen, uh, als we het dan uh, over muziek hebben, dan, dan denk ik, uh, kerstmuziek niet, dan, uh, dan ben ik toch echt wel meer van het feestje zoals carnaval. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja gelukkig <laughs> ik zeg altijd gelukkig is kerst maar uh, natuurlijk één keer per jaar en ja, uh, ja als je daar een, een, een mooie hit in kan scoren ja, dan, dan is dat altijd meegenomen dan komt het ieder jaar weer terug <laughs> ja toch ja ik, uh, ja ik bedoel dan mag je er ook trots op zijn zo simpel is het klopt ja nee ik, maar ik kom echt over om een, uh, om een feestje te bouwen bij een kat dan ben ik binnen kan het feest beginnen dus uh, ja, ik hoop dat die mensen gelijk altijd, als ik binnenkom... ...die handjes de lucht te doen. De polonaise. En dan uh, ja, beginnen we het feestje. Ja, en dan liefst het zonnetje erbij. En, oh, ja, dat is beter dan deze kou, ja. Ja, toch? Hé, hey Ryan. Ik zou zeggen, als jij hem aankondigt... ...dan uh, gaan wij hem draaien. Ik zeg je elke keer. Is helemaal goed. Lieve luisteraars, hier is de nieuwe single... ...van Ryan Niekerk. Ik zeg je elke keer. En noem nog één keer je, je, je, je site www.reuniecreek.nl Hey, dankjewel, man. En hey, goed weekend. Ja, hetzelfde. hey, goed gezet. Hey, dankjewel, he. Hoi, hoi! hoi, hoi. Vrienden Maar wat jij al zo En uh, ja, ik zeg je elke keer een mooi nummer, een lekker face Hé, hey, dat allemaal vanaf de Tourweg Tina. En uh, wat nog zo'n face is, ja, dat is deze. De nieuwe van uh, Jannes. En uh, hij hebben het over hoe zit het nou met jou? Mijn mooie lieve lach Mijn hart aan jou verloren Was helemaal van slag Ik wist het meteen Bij jou voel ik liever Ben naar je toe gelopen, Het werd een lange nacht Het heeft ons dus na die uren Nog zoveel moors gebracht Maar ik hoor al een tijdje niets meer Dus ik vraag maar een keer hoe zit het nou met jou, ik wil het zo graag weten Of moet ik hier aan gaan, voor altijd weer vergeten Al vraag je nu wat tijd, ik wil je niet kwijt Het duurt me veel te lang, het maakt me zo onzeker Je had me toch al lang ik vraag toch niet te ver. Kom, Wat zit ik later nou zurgen ik ken je nog maar kort. Ik zag in al mijn dromen dat het heel gewoon anders woont. Dus doe wat je wilt. Ik zal op je wachten. Het komt door dat verlangen, dat wat het met me doet. Al die verloren uren, die heb ik nog te goed. Maar ik voel me pas weer gerust, als jij me weer kust. Hoe zit het nou met jou, ik wil het zo graag weten Wat moet je aan mijn gang, voor altijd weer vergeten Of wacht je nu wat tijd? ik wil je niet kwijt Het heeft me lang, het maakt me zo onzeker Je had me toch al wacht Laten ik vraag toch niet de fee, onder die jou ga ik weer. Wat zie namelijk ja? Ik wil het zo graag weten, al moet je die oude goud voor altijd weer vergeten, al dacht je nu wat tijd. Ik wil je niet kwijt. Het maakt me zo onzeker, je had me toch al lachen, iets kunnen laten weten. Ik ga toch niet te ver, omdat ik jou graag wil. Ja, prachtig nummer uh, Jannes. En hoe zit het nou met jou, zijn laatste nieuwe uitgebrachte single... En wij gaan uh, naar de. De driehopperij van Fred Heij. Veel plezier!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 I remember Elvis Presley And he won't ever set me free Like he was singing, now or never He's just a golden memo songs we need them ever again again I'll play your songs cause in my mind you haven't gone are you love? Are you lonesome tonight? I remember Elvis his prayers Presley. I want to thank you for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. <laughs> I remember that this jockey was playing Joao's rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend Elvis. I remember Elvis Presley How I love De drie op rij van Fred Heij. Amarok Solitaire en uh, dat allemaal uit ja, ja, begin jaren 80. En um, als trader Danny Mirror en I Remember Elvis Presley. Nog wel uh, onder de wat oude mensen die herkennen dit nummer, Danny Mirror. En natuurlijk als laatste Jackie Wilson en Lonely Teardrops. En uh, zo gaan wij naar uh, de verzoekcarousel... En dat is uh, ja, aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je weer uh, luistert en erbij bent. Uh, jij wilde graag uh, Jean-Paul Chacon horen. En hype het over ga. Nou, ik ga nog niet. Heel eventjes nog.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 Dat was de Jeroen en ga van Jean-Paul Jacon. En het volgende plaatje wordt aangevraagd door Federico. En die wilde graag een plaatje horen van Jaap Presema. En wij hebben de, ja, deze genomen. Entertainment for you. Meer dan radio. Grijs. Alles is begrander.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 Waar ik overliep, er konden volken voor zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch. De zangers 2022 Grijs, Jaap Rezema aangevraagd door Federico. En, uh, ja, nog steeds uh, ja, eigenlijk een beetje de highlight van, uh, van Entertainment for You. Ja. En we gaan nog een, uh, even een verzoekje draaien. Dit is uh, afkomstig uh, van Willem. Willem, jij wilde graag uh, een, een nummer horen van Sena. En nou, hier is hij dan. Entertainment for You. In het hoofd in het hart. Uit de kroeg, weg uit de kroeg, Shanna. We spelen al de hele nacht. Ik zie